Wat er wel gemoed met het NWS Journaal. Mark de J, de moordenaar van zakenman Koen Everink... heeft in hoger beroep 20 jaar celstraf gekregen. Twee jaar meer dan de rechtbank de voormalig tenniscoach had opgelegd. Everink werd drie jaar geleden doodgestoken in zijn villa in Beeldhoven. Zijn dochtertje vond het lichaam zochtend. De J. kwam al snel in beeld als verdachte... omdat hij de avond ervoor bij de zakenman op bezoek was geweest... en een grote gokschuld bij hem had. Mark Dier heeft altijd ontkend dat hij de moordenaar is. Mogelijk stapt hij naar de Hoge Raad. Een verkeerd afgestelde rem was de oorzaak van een op hoog geslagen lift... in een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit presenteerde vanochtend de resultaten... van een onafhankelijk onderzoek naar het ongeluk op 17 januari. Een lift met 14 mensen viel met hoge snelheid zeven verdiepingen naar beneden... en kwam terecht op een veiligheidsbuffer in de kelder. Het probleem aan de rem was niet opgemerkt tijdens het gebruikelijke onderhoud... Sommige mensen in de lift hebben nog altijd last van lichamelijke of geestelijke klachten. Het voorarrest van Gugman T., de hoofdverdachte van de tramaanslag in Utrecht, wordt met minimaal twee weken verlengd. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. 37-jarige T. wordt verdacht van moord of doodslag met een terroristisch motief. Hij zit in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Tegen het voormalig hoofd interne zaken van de gemeente Helmond is anderhalf jaar celstraf geëist. Hij zou 3,5 ton van de gemeente hebben verduisterd voor zaken als dure kleding, wijn, catering en de inrichting van de tuin van zijn ex-vrouw. Tegen haar is 200 uur taakstraf geëist. De ontslagen ambtenaar heeft de gemeente Helmond ook benadeeld in belastingzaken. Daardoor moet Helmond de Belastingdienst geld terugbetalen. Het weer nog steeds meer zon. Het is 13 tot 19 graden vanmiddag, morgen veel bewolking. Met in het zuidoosten later op de dag kans op wat regen. Morgen wordt het 9 tot 14 graden. Dit was het nms journaal ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam, bij de afrit Watergraafsmeer. Vanaf Volendam staat er al file. Je hebt in totaal een half uur verdraging, want er zijn ook twee rijstroken dicht bij Watergraafsmeer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens je medeweggebruikers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Maar uit de wissers knokken hopeloos met de ring.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 Surrender ailing hey, fella Now your show's together I never wanted you to listen before So why should I want www.zfmzandvoort.nl 6.9 punt CFM in chains wrapped around my Cry from wanting you, you know, I thought I could not lose. America was calling me. You said I must choose between a dream of life of love or visions that will fade. Now the choice is made. Not my soul Verget me van de lente.